De automobiliste verloor net voor de Drecht tunnel de macht over het stuur. Ze raakte de vangriel en sloeg daarna verscheidene keren met de auto over de kop. De vrouw raakte licht gewond, ze kon zelf uit de auto klimmen. De politie vermoedt dat de vrouw van 26 te veel had gedronken. Vanwege het ongeluk werd de A16 afgesloten in de richting van Breda, die is dus inmiddels weer vrij. Het weer, het waait flink. In het noordelijk en noordwestelijk kustgebied is de wind zelfs even stormachtig. Op steeds meer plaatsen regent het, aan het eind van de middag wordt het droog.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 Ja, welkom bij het Tweede Uur van OVT. Straks, tegen half twaalf, het tweede deel van het spoor terug... over de beeldende kunstenaarsregeling, de BKR. Maar nu eerst de boeken. Ja, en hier aangeschoven zijn historicus Han van der Horst... en publicist en directeur van het Biografie-instituut Hans Renders. Heren, welkom. Een paar weken geleden alweer verscheen de promotie van Leo Balai... Slavenschip Leusden. Leo was toen ook hier in de uitzending in de aanleiding van de serie. Uh, Slavenschip Leusden uitgegeven door uitgeverij Walburgpers. Han, mag ik jou daar als eerste het woord over geven? Ja, ik heb dit boek uh, met stijgende bewondering... Uh... Gelezen, juist omdat uh, de auteur zich uh, zo nuchter en zo wetenschappelijk uh, opstelt. Het is een, uh, een heel precieze studie naar de geschiedenis van het, uh, van het schip Leusden, dat een tiental slavenvaarten heeft gemaakt naar... of niet, iets minder dan een tiental slavenvaarten heeft gemaakt... naar, naar West-Afrika en daarna naar het Caribisch gebied. Op de laatste vaart naar Suriname is het schip in de rivier vergaan... en om te zorgen dat de, de slaven niet in opstand kwamen... Eh, is het luik van het ruim dichtgetimmerd en alle, bijna alle slaven zijn omgekomen. Het is een van de grootste rampen, een van de drie grootste rampen met een slavensticht. Dat, dat, ja, dat was al in Suriname? Ja, dat was al in Suriname. En er waren weinig. Juist doordat uh, de auteur op zo'n nuchtere en precieze wijze alles beschrijft. Hè? hoe zo'n schip werd uitgereed, wat het kostte om het, uh, om het schip te herstellen na een, een vaart, uh, wat de rol was van de zogenaamde bomba's, dat waren uh, uh, Afrikanen die als een soort tolken en ordehandhavers meevoeren op het schip, uh, wat de kapiteins en de stuurlieden mochten en niet mochten, heel interessant zijn ook de bijlagen bij dit boek, en daar vind je die, uh, die instructies aan de kapitein letterlijk, en de houding van Leo Balai komt tot uiting in het gebruik van een woord. Hij probeert het woord slaven zoveel mogelijk te vermijden... en hij gebruikt in plaats daarvan gevangenen. En dit is een uitstekend, maar ook door zijn nuchterheid... juist schokkend boek. Hij heeft een grote uh, bijdrage geleverd aan de koloniale Nederlandse heel... en aan de geschiedschrijving van het Caribisch gebied. Goed, wat ja. maakt het eigenlijk zo schokkend, Hans? Of, of, of vind je nou, het minder wat schokkend? Wat zo schokkend dan is, is dat voor de eerste keer ook erkend en gekend werd dat er bijna 700 slaven gesmoord zijn gewaren of geworden. Ja. En... Uh... Ja, dat, uh, dat werd in de verslagen wel vermeld, maar niet als. Ja, maar uh... met, met gesmoord bedoel je dat ze. Dus wat Hans zegt dus ja. dat uh, ze waren nee, dat... in een storm terecht. En ja. om die storm wat beter te kunnen handelen, werd de bijl aan de mast gezet. Dat gebeurde wel vaker. Mm -hmm. En een andere handeling was uh, om dat schip te redden, niet om, om, om andere redenen... De luiken, dichte timmer waar die slaven in zaten. En die zijn ook allemaal op zes uh, na geloof ik, zijn ook allemaal om het leven gekomen. En in de uh, berichtgeving daarna. Dat was een schip van de WEC, de West-Indische Compagnie. Ja, werd daar gesproken over een grote ramp. Maar het ging nooit over die slaven. Want nee. dat schip, dat is ook zo goed van dit boek. Dat schip, dat kost, daar moet ik even uh, spieken... om het te bouwen, 53.094 gulden. Dat zou nu on ongeveer 550.000 euro zijn. En dat vind ik ook meteen het indrukwekkende van dit boek. Het is een boek van nauwelijks uh, 230 pagina's... met heel veel bijlagen en cijfertjes... Uh, uh, Leo ba Balai, voormalig gemeenteraadslid te Amsterdam, maakt heel duidelijk waarom dit zo'n uh, bijzondere gebeurtenis is. Dat schip is in 1738 uh, ten ondergaan, maar het was het eerste schip wat speciaal voor slavenhandel werd gebouwd. En je krijgt dus ook precies te horen welk type hout er was. Want ze gingen met de goederen naar Afrika, dan waren er grenenplanken planken om uh, uh, ruimtes te maken van 80 vierkante meter... nou, associaties aan uh, andere dingen, moderne tijd, bio-industrie do doen zich voor. Die vergelijkingen zijn ook wel eens ooit gemaakt. Hoeveel ruimte heeft een slaaf nodig? Werd dat schip helemaal omgebouwd. En van uh, Afrika, Guinea meestal, naar uh, Suriname... Uh, uh, gingen er zo'n 700 slaven uh, uh, op zo'n boot? Nou, uh, hier in dit boek staat precies hoeveel dat opleverde. Na tien uh, vaarten, inderdaad, is het schip vergaan. Nederland was trouwens een beetje aan de, in zakelijk opzicht aan de verliezende kant. De Engelsen namen die handel over. En als ik nog één kleine opmerking mag maken, en daarom vind ik dit echt een zeer interessant boek. Uh, uh, Balai maakt duidelijk dat Nederland. Kijk, we hadden geen. Uh, Abolistenorganisaties. Uh, dus Tegen de slavernij. Tegen de slavernij. Ja, ja. Niemand maakte zich daar zo uh, druk om. En hij haalt dan ook een advertentie aan... Uh, nog na deze ramp... waarin gewoon in een Amsterdamse krant... Uh, de mededeling werd uh, gemaakt... als je nog negros slaven van de kusten van Afrika... over wilt voeren naar de kolonie van Suriname... dan moest je je daar en daar melden. Dus dat was gewoon een soort... Uh, administratieve handeling. Niemand keek ervan op. Er werd gewoon mee geaccepteerd. Dat was in Engeland, hoewel die op dat moment... een grotere slavenhandelaar was dan Nederland... was daar al veel meer discussie over. Ja, Met goed. andere woorden, ja, ik vond het een indrukwekkend. Ja, een rekening. pijnlijk leerzaam boek. voor ja, ook geen proces rond dat niet leusd leusdig gekomen. Ja. Goed. Zullen we naar het volgende boek doorgaan? Uh, van een hele andere orde. Uh, en net verschenen deze week... Uh, het lied van de Eems, Afke Steenhuis... Uh, ze woont in Amsterdam, maar ze is afkomstig uit die regio van de Eems. delft en heeft daar al meer over gepubliceerd. Ja. Uh, Hans? Ja, het wordt een beetje saai na nou, deze lofstang op het eerste boek. Dit is inderdaad van een heel ander orde, maar ook een erg leuk boek. Eenvoudig uit te leggen, je hebt de rivier de Eems. Het begint in Borkum, dat is een van de Duitse waddeneilanden. Wij mm -hmm. hebben nog in 1945 geprobeerd om daar een Nederlands waddeneiland van te maken. Is niet gelukt. Is trouwens ook niet zo erg. Uh, en uh, Afke Steenhuis heeft... Uh, de rivier gevolgd loopt voor een groot gedeelte de, uh, langs de Nederlandse grens. En dan krijg, er zijn ook nog twee uh, uh, lopers, dus er zijn de mondingen. Uh, en dan uh, het eerste gedeelte gaat over alles wat ze ziet en meemaakt tot Münster. En daarna van Münster naar het zuiden waar die rivier begint. Een heel klein stroompje. Hoe heeft ze dat gedaan? Het deed mij een beetje denken aan wat Jan Dibbis vroeger in Parijs heeft gedaan. Die pakte de kaart en die zette er een streep overheen. En iedereen die daar in de buurt woonde ging... Die interview, er kwam van alles ja. uit. Dat doet zij eigenlijk ook een beetje. Soms vraagt ze een historicus naar een dorpje of een plaatsje. Vaak is het een, een visser of een dorpsarchivaris. Uh, uh, soms is het een boek over uh, Borkum, om een klein voorbeeldje ja. te noemen. Uh, voor mensen die denken, ja, wat is daar nou interessant? Van Werner von Braun heeft daar zijn eerste experimenten gedaan, zonder Borkum, geen V1 om maar eens wat te noemen. Ja, ja. Maar er ligt ook veel Nederlands-Duitse geschiedenis want omdat heel veel zo, zo langs zo. die grens loopt. Ja, maar het gaat Münster ook veel natuurlijk. over ja. Groningse dorpjes, Duitse dorpjes. Nou ja, die grenzen, er is nog wel eens wat aan veranderd. Er komt heel veel oorlog in voor. Uh, want het was ook net de streek waar het wel interessant was... om daar uh, werk- en concentratiekampen te bouwen. En wat de, de, de, de, de dorpelingen of kinderen daarvan... maar soms de mensen die dat hebben meegemaakt... wat die daarvan hebben meegekregen. Dus het is ook wel ja, in die zin een, een uh, gevoelig boek. Uh, ja, maar ook... Een heel vrolijk boek. Je reist gewoon, aan de hand van dit boek kun je een soort toeristische trip maken. Van Borkum naar, nou de plaatsje, dat zal ik daar even zeggen, dat ben ik even ja. kwijt. Naar Heuvelhof. Heuvelhof. Daar als je, als je de, de, de tijd voor hebt in de kerstvakantie zou je het ja. boek van Aafke Steenhuis kunnen nemen en langs de Eems trekken. Jazeker. Ja. Handelt voor jij daarvan? Heel mooi boek. Ik, de Eems is de meest onbekende grote rivier van Nederland. Ik heb hem bijvoorbeeld maar één keer gezien bij het station van, uh, van Delftseil... in mijn hele 62-jarige leven. Uh, ik ga één ding vertellen over dat boek. Aan het eind bij de bron is het plaatsje Guteslo. Daar is uitgeverij Bertelsman gevestigd. Daar hebben weinig mensen van gehoord. Maar als ik nu vertel dat die zowel uitgever zijn van de Spiegel... als eigenaar van heel RTL in de hele wereld... en van de Amerikaanse uitgeverij Random House... dan begrijpt u dat dat een belangrijke internationale speler is... wat media betreft En wat meningen maken betreft. En dat staat er dan ook weer in. Ja. Dus ze beschrijft van alles wat ze langs die rivier ziet. En je kunt zien dat ze bij Vrij Nederland heeft gewerkt. Want het zijn eigenlijk allemaal reportages achter elkaar. Ja, Hansje nee te, te schudden. Volgens <laughs> mij heeft ze ook bij De Groene gewerkt. Ja. Maar dat doet ook niet toe. Ja. Uh, Ze heeft als journalist een reisreportage-achtige dingen geschreven. En, en wellicht bij de Groene en misschien, of bij de Groene misschien ooit voor ooit het is goed dat hier ja. nog zit. Ja. Uh, even de Eems. Het is goed dat jij Delocelle noemt. Uh, daar is de Eems ook verschrikkelijk. Hè? Want het, het is niet alleen maar mooie natuurgebieden. De ja. petro-industrie, de chemische industrie. Dat zit ook allemaal daar, Eems, Windschoten. Mm. Dus het is een boek uit het leven. En de natuur in al ja. zijn varianten. En het is ook niet voor niets deze week in Delocelle gepresenteerd. Ja. En de Rooms-Katholieke ja. Meijer, waar ze de grootste cruiseschepen ter wereld bouwen. Goed, in maar Papenburg. Rooms-katholiek, dat dwingt ons naar het volgende onderwerp. De Pauzen, een vertaald boek van John Julius Norwich... uitgegeven door Bert de Bakker. Alle pauzen, hun hele geschiedenis. Ja, dat ja dat, je zou zeggen, je moet wel een heel slecht auteur zijn... als je daar geen goed boek van kunt maken. Ja, uh, wie... Uh, uh, het is ook, een, het is ook een Anglikaan die dit boek heeft geschreven. Een uh, uh, oh, uh, ja. toets van uh, uh, ironie, zou je kunnen zeggen. Of British uh, Humor. Ze dus ah. heeft hij dit uh, boek geschreven. Ja, het is een indrukwekkend boek. Het gaat in feite over 2000 jaar pausgeschiedenis... Wij weten allemaal, het begrip paus kwam pas in zwang... nadat er al vijf pausen waren geweest. Het is ooit begonnen bij Peters, waarvan we niet eens zeker weten... of hij ooit in Rome is geweest. En goed. of Peters zelf wist dat hij paus was, dat is ook nee, onduidelijk. daar nou, hebben we er later van gemaakt. Maar op een gegeven moment kwam het goed uh, op gang, dat pausdom. En het werd pas echt een gezaghebbend instituut... toen uh, uh, uh, keizer Karel de Groot in 800 zich door de paus liet kronen... waarmee hij uh, impliceerde dat het kerkelijk gezag... Uh, uh, dat hij het kerkelijk gezag hoger achtte dan het wereldlijke gezag. Wat hier zo ontzettend interessant aan in is, is dat. Uh, Want ik zeg wel, het is, het is een beetje met ironie geschreven, maar het is ook een heel serieus boek. Uh, Norwich maakt duidelijk dat het altijd een strijd was. tussen de wereldlijke macht en het kerkelijk gezag. en dat daar de, de, het Vaticaan, het pausdom, een afsplitsing van was. Nou, uh, uh, uh, uh, om maar iets te noemen, de 14e eeuw waren er drie pausen. Dus het is altijd een afspiegeling van uh, uh, wereldlijke krachten. Nou, er, staat, er zit ook de Nederlandse pauze in. Dat kennen we allemaal. Dat is Adrianus VI. zesde. Iedereen was blij dat die man weg was, want hij was zo saai. Hij nam het serieus, uh, dat was het. Hij, hij nam het serieus, hij nam het maar hij was ook serieus. niet uh, succesvol. Ja. <laughs> uh, en wat ook wel uh, interessant is... staat een heel hoofdstuk in over uh, pausin Johanna... waarvan Norwich nou voor eens of altijd duidelijk maakt... die heeft nooit bestaan. Maar hij heeft wel een heel hoofdstuk voor nodig. Hij vond het verhaal te mooi om het helemaal uh, uh, weg te laten. Vreemd genoeg is er uh, twee jaar geleden ook al zo'n dikboek over uh, paus verschenen. Hier staat een lange literatuurlijst uh, in. Maar dat boek van meneer Colin is, uh, wordt hier helemaal niet Col in. Col Colin? Oh, Colin. Ja. Roger Collins. Collins. is het waarschijnlijk. Roger Collins. Maar, nou, twee jaar geleden ook in het Nederlands vertaald. Uh, maar dat paus, uh, die pauswetenschap is een wetenschap van intrisis. Dus dat zal onder de onderzoekers ook wel enigszins zijn. Ja. Han van der Horst, als je nou dat boek gelezen hebt... zeg je, nu begrijp ik die katholieke kerk... dat vreemde, absolutistische-achtige instituut beter? Ja, ik denk dat dat waar is. Ik, het is aan de andere kant ook geen reclame voor de katholieke hiërarchie... hoewel het katholieke geloof niet wordt aangetast... Um, ik begrijp het, uh, je begrijpt het instituut beter. Het is eigenlijk een, een absolute monarchie... een beetje op de manier van Lodewijk XIV. En dan hangt het van de paus af, van de persoonlijkheid van de paus af... wat hij ervan maakt... Uh, de beschrijving van Piers XII bijvoorbeeld... lijkt erg op de beschrijving van de gemiddelde fascistische dictator... en de verschrikkelijke foutheid van die paus wordt afdoende aangetoond... ook in zijn antisemitisme. Ik wist niet dat Leo XIII, de eerste paus... die zag dat je wat moest doen aan de sociale problematiek... dat dat zo'n akelige man was... en iedereen die bij hem kwam moest gedurende de hele audiëntie knielen... Ik dacht, dat is he, een moderne, mm -hmm. wat vriendelijke man. Uh, Piers de Tiende daarentegen was een buitengewoon aardige man... maar die heeft een kerkvervolging van iedereen... die enigszins democratisch dacht, op, op touw gezet. Uh, daar lusten de honden geen brood van. Uh, het is een buitengewoon rijk en leuk boek. En ik zou bijna zeggen, ook een leuk boek voor de ja. ja, En helemaal heel tot slot over dat boek... De, de, de laatste puurrikkelen in de katholieke kerk... Uh, seksuele schandalen, hoe paus daarop reageert... dat is nog te jonge geschiedenis. Die vallen in het niet vallen, uh, bij dit per... uh, boek. Die vallen uh, het niet bij de geschiedenis van de kerk. Wil je zeggen, juist. Ja. Ja. Uh, maar uh, waarmee ik niet de indruk wil wekken... dat hij uh, alleen maar op sensatie uit is. Hij toont bijvoorbeeld overtuigend aan... dat uh, dat weet iedereen. Paulus I is maar uh, 30 dagen... Yeah. heeft zijn pontificaat geduurd... en er waren onmiddellijk geruchten, die is vermoord. En hij heeft dat verhaal eens goed uitgezet. Hij toont aan dat de berichtgeving... Niet alleen slordig was, maar onheus en onwaar. Bisschoppen die daar Vaticaan bang waren dat er gehoddeld zou worden, dus de, uh, dat er met de medische rapporten is geknopt. Maar hij toont ook aan, althans hij, maakt, hij, hij, hij, hij brengt dat overtuigend, dat die man zeker niet is vermoord. Dus het is niet een boek wat alleen maar de sensationele uh, kant uh, kiest. En dat geldt ook ja. voor, die, uh, voor dat seksueel misbruik. Uh, hij maakt duidelijk ja, dat het een, een gezellige anarchistische bende was, uh, vaak ja. in het Vaticaan, maar lang niet en, altijd. Ja, en, maar aan de al, aan ook. He, he, en dan die, die rare kwakzal die Piers XII de, de dood heeft gekregen. Dat zijn ook prachtige passages. Mm Heel -hmm. mm -hmm. duidelijk Hier ja. kun je uren over praten. Ja. Uren ja. Pas, maar goed, dus, zullen ja. we dat volgende boek hebben? Leopold I, ja. uh, een andere vorst. Uh, een beetje de traditie van de pauze? Uh, dit, is, dit is in de traditie van de, van de dikke Amerikaanse en, uh, en Engelse biografieën. Het is een prachtig boek geschreven door een Vlaamse hoogleraar... Gita uh, de Nekkeren. Hier moet absoluut onmiddellijk een door de BBC... of als het kan door de VRT, als die niet kapot bezuinigd wordt... een, een, een, een drama van worden gemaakt. Een uitstekend beeld uh. van het vorste leven in het Europa... van de eerste helft van de 19e eeuw aan de hand... Van de verstandige en eigenlijk best aardige Leopold I. Ja, maar even voor we hebben het hier ja. over de koning aller Belgen. De, ja, het in de 19e eeuw. De eerste koning ja. van België in 1830 is hij. ook België de beste. Ja. Onafhankelijk geworden. Uh, toen was trouwens uh, Leopold I. nog bezig om na te denken om, over het verzoek om koning van Griekenland te worden. Dat heeft hij een nou amperbraad uh, afgewezen. Hij was eigenlijk maar eenvoudig prinsje uit, uit, uit het Huis-Saxe-Coburg. En in 1831 dachten de die toen nog druk in, met Nederland in de weer waren... over de erkenning van die onafhankelijkheid. Uh, weet je wat, wij vragen Leopold om koning der Belgen te worden onder één voorwaarde, hij moet de democratie accepteren. Nou ja, dat, die voorwaarde vond hij eigenlijk niet zo'n heel groot probleem. Dus die accepteerde hij ook wel. En het interessante van uh, de, de zijn koningschap is... dat bijvoorbeeld 1848, heel Europa ging of de kop eraf... of de democratie, het rookte het in Europa. Dat trok uh, zo'n beetje aan hem uh, voorbij. Uh, ja, het is iemand die... Uh, ontzettend ijdel was. Dat is misschien ook wel zijn redding eh, geweest. Dus zelfs als hij eh, ziek was en er werd bezoek aangekondigd... dan werd een bruik opgezet, het mascara opgedaan... zijn beste eh, jas werd aangetrokken. Hij vond zichzelf ook erg knap. Er zijn, en dat maakt eh, uh, Gita de Necker ook wel duidelijk... in zijn jonge jaren tenminste, er zijn ook veel getuigenissen, brieven... dat het inderdaad een aantrekkelijk heerschap was. Uh, en wat dit boek wel interessant maakt... ik ben het overigens niet eens met hand met dat het... een een voorbeeld geeft van het koningschap in het eerste helft van de 9e eeuw. Het is een mooi verhaal over Leopold I. Maar ik vind de hele politieke situatie blijft iets wat in nevelen mm -hmm. gehuld. Dat ja. is een heel prettig leesbaar boek, behalve dat het verschrikkelijk is vormgeven. Ik denk dat wel 800 woorden op een bladzijde staan. Jij plaats hier dus nog een kleine kanttekening. mee. Verder ja. waren al jullie besprekingen vandaag erg positief. Ja. De rest van de stapel moeten we laten voor wat het is. Misschien dat we nog iets meenemen voor volgende maand. Maar alles zo positief. Even heel kort jullie allebei. Als je nou een van deze boeken mocht kiezen en meenemen op vakantie... welke zou het zijn, Hans? Ja, toch de pauze. Toch de pauze. En dan? De paus en Leopold de eerste. Ik neem nooit maar één boek mee. Ja, toch, toch niet met Aadke Steenhuis op reis? Nee. Oké. Okay. Hannah uh, Hans, bedankt. Voor meer informatie over de boeken verwijs ik jullie naar de site. geschiedenis24.nl slash OVT. We horen van Marnix schoolgasten wat daar nog meer te zien is. Maar nu eerst nog even het volgende. 25 patronen voor zelfsladepistolen. Ja, dat is Zet op. made in Germany. <laughs> Vol mantelgrasjoss. Ja, mooi, hè? Van de moffen. <laughs> ja, dat is de stem van Aati Visser over het pistool... waarmee ze in Leiden na de oorlog een mogelijk foute Nederlander liquideerde. Afgelopen zomer kwam die Aati Visser in het nieuws omdat ze toen opbiegde dat ze dat op 1 maart 1946 gedaan had. En dat ging toen om Felix Grouillet, directeur van een bedrijf... dat in Leiden een bruggetje had gebouwd dat de Duitsers goed van pas kwam. Vanavond om 9 uur op Radio 1 in Hollandok. Een documentaire die getiteld is De Bekentenis... en gemaakt door Steffi van den Noord over deze curieuze verzetsmoord... en over het bewuste bruggetje. Dan gaan we nu naar Marnix Koolhaas om te horen... wat voor moois er allemaal op geschiedenis 24 te beleven is. Marnix. Ja, dag Paul. Um, veel koude geschiedenis uh, vanmiddag op uh, Geschiedenis24 op het uh, themakanaal En dat uh, vanwege de première van uh, de uh, al veel besproken film van uh, Reinoud Oerlemans in 3D over uh, de overwintering op Nova Zembla van uh, Willem Barends. Dat verhaal is natuurlijk grotendeels gebaseerd op het uh, dagboek, op het scheepsjournaal van uh, Gerrit de Veer. Maar ook dat was weer een geromantiseerde ...vertelling van wat er nu werkelijk gebeurd was. En wij laten vanmiddag een aantal documentaires zien... ...die op zoek gaan naar de werkelijkheid achter het verhaal van uh, Willem Barends. Zo is uh, straks om uh, half één op het uh, themakanaal te zien... ...de documentaire terug naar IJshaven... ...die door de RVU in 1995 werd gemaakt... Naar aanleiding van drie expedities die in de jaren negentig naar uh, Nova Zembla zijn ondernomen. Door het uh, Arktisch Centrum in Groningen en door de Universiteit van Amsterdam en het Rijksmuseum. Die elkaar daarin overigens nogal uh, beconcureerden. En die alle twee gingen kijken wat er nu op Nova Zembla nog over was van die uh, overwintering. Daarna is om uh, één uur de serie te zien over Spitsbergen die Jan uh, Bosdries in 1981 maakte. Dat uh, allemaal op het uh, themakanaal Geschiedenis24 en op de website geschiedenis 24nl Oké, okay, Marnix, bedankt en tot volgende week. En dan is nu tijd voor het spoor terug met vandaag deel 2 van de BKR. Ooit was die BKR een begrip in Nederland. Toen betekenden die letters de beeldende kunstenaarsregeling... en kwam BKR vaak voor in de koppen van de kranten... in discussies, politieke debatten in de Tweede Kamer en op spandoeken. Vorige week in deel 1 kon u horen hoe de sociale maatregel... vanaf 1949 tot 1987 fungeerde. Ongeacht het af en toe negatieve imago, was die BKR een essentiële ondersteuning voor beeldend kunstenaars die niet voldoende konden verkopen. U hoorde ook dat de regeling in de ogen van velen gedurende de jaren zeventig uit de hand begon te lopen. Te hoge kosten en te veel kunstwerken. Vandaag in deel 2 de kunstberg en de aftakeling in de jaren tachtig van de eens unieke BKR. Een programma van Michal Citroen, gemonteerd met Betty Kamer. Het is heerlijk om de jaarverslagen van mijn, een van mijn oudere directeuren te lezen... die ieder jaar steeds harder klaagt dat hij die BKR niet kwijt kan. Dat zijn depots gewoon uit hun vroege barsten. Fransje Kuivenhoven en Arjen Kok van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed... kennen de tijd nog toen er kunst werd aangekocht in het kader van de beeldende kunstenaarsregeling. Dat zie je ook terug in de registratie van de werken. Je ziet gewoon geleidelijk aan de registratie steeds minder worden. Het aantal gegevens dat uh, genoteerd wordt, uh, wordt minder. Op een gegeven moment uh, worden er ook geen foto's meer uh, gemaakt voor op de inventariskaart. Alleen maar omdat echt zo ontzettend veel werk binnenkwam. Uh, en, en eigenlijk, nou, ik moet het omdraaien, omdat het personeel werd niet uitgebreid. Dus je moest steeds meer doen met hetzelfde aantal mensen. Er werd niet geïnvesteerd in het beheer van de collectie. Mijn nee, god, hoe groot is dit? Hoe groot? 100. Ik weet niet precies hoeveel ze dit hebben, maar bij elkaar is het geloof ik een voetbalveld. Weet jij dat, Fransje? het is een Eindeloze grijze hallen met deuren en sluizen. De afleidinghoofd is een keer verdwaald toen ze op een late vrijdagmiddag dacht: ik ga toch even kijken. Ze had een mobieltje bij. zien. Want toen ik een keer mopperde, dat ik in een eindje in het depot in wilde, mocht dat niet. Om die reden. Nu is dat anders. Rust, orde, netheid en witte handschoentjes heersen in 2011 in Rijswijk in het depot. Nog ongeveer 20.000 kunstwerken zijn er over van de ooit 220.000... verkregen via de beeldende kunstenaarsregeling. Je moet je voorstellen, 220.000 BKR werken, je hebt een aantal depots... En dat waren in de jaren tachtig echt nog niet de depots die we vandaag hadden. Maar het was een open eindregeling. Het was niet voor een bepaald bedrag per jaar, met andere woorden. Wat die kunstenaars produceerden werd afgenomen. En als dat heel groot werk was, of als dat hele grote installaties waren... of als dat heel volumineus werk was... Ja, nam dat natuurlijk een, een vrij grote ruimte in wat betreft de opbergen. En dat is denk ik wel uh, een van de belangrijkste fouten, als je het zou kunnen zeggen, die hele regeling... Uh, het was namelijk niet alleen een sociale regeling... maar het is ook een verzamelbeleid in mijn ogen. Er is een verzameling opgebouwd. We hebben van uh, 49 tot 87 in Nederland... een enorme collectie moderne kunst uh, opgebouwd. Dat kent zijn weergaan niet in de wereld. Alleen we hebben het eigenlijk nooit als collectie willen erkennen. En nog niet, hoor. De meeste mensen die zeggen van nee, het, het is geen collectie. En dat heeft tot gevolg onder andere dat er ook negatief naar gekeken wordt. Dat in heel veel gevallen de kwaliteit van de werk niet uh, gezien wordt. Juist omdat het negatieve etiket er ook uh, uh, op zit. En dat is jammer. Ja, dit is een DV. DV? Dat is, uh, dat is een aanduiding voor een werk... wat gekocht is via de uh, Rijksdienst... voor de bkr voor de, de dus de BKR. Nou, je staat nu oog in oog met een BKR-werk die heeft drie zeilboten gemaakt in een hele rustige zee in 1982. En het is een druk in een oplage van 22... waarvan uh, het Rijk destijds uh, het vierde exemplaar heeft gekregen. Wanneer steeds meer beeldende kunstenaars gebruik gaan maken van de BKR... in de loop van de jaren 70, wordt het langzaamaan duidelijk... dat er van tevoren niet goed is nagedacht... dat in ruil voor een inkomen ook kunst wordt gekocht... en dat die kunst ook ergens terecht moet komen. Beeldend kunstenaar Bob Bonis is jarenlang voorzitter van de BBK, de beroepsvereniging beeldend kunstenaars. Wanneer je een kunstenaar vraagt, luister, hier heb je een bepaald som geld... en dan kan je uh, vijf weken of vijf maanden, wat dan ook... Uh, in alle vrijheid op je atelier werk uh, uh, meemaken. En afloop, dan kom je bij ons met dat werk. En wij selecteren het beste uit die productie... De rest kan je weer mee naar huis nemen. Wij selecteren het beste. En vervolgens verdwijnt dat achter gesloten deuren. En dat gaat jaar in, jaar uit door. Dan mist zo'n kunstenaar het contact met de samenleving via zijn werk. Want dat is er niet. Dat werk staat ergens in een kast opgesloten op een gemeentehuis. Dat is wat er gebeurd is op grote schaal. Al dat werk wat in die containers verdween, is in die zin waardeloos geworden had geen betekenis voor wie dan ook. Het schilderij wat niet gezien kan worden, hè, hoeft ook niet gemaakt te worden. Behalve dan voor die ene kunstenaar die daar zeggen, uh, zijn eigen goede gevoel bij heeft... toen het gemaakt werd. Maar daarna is het dan ook afgelopen en is het opgegeten. Beeldend kunstenaar Henk Reizinga is een van zijn opvolgers. Daar hebben we ook heel veel acties om gevoerd. Zelfs ook nog een tweede Rijksmuseumbezetting gehad... Om aandacht te vestigen dat er uh, veel beter met het werk omgesprongen zou moeten worden. dan toen gebeurde het. Het in de opslag onder slecht beheer. Met veel beschadigingen ook. Er is heel veel om te doen geweest toen de tijd. en dat is ook het begin geweest. met het oprichten van autotheken. Dat was uh, jaren, ja, jaren 70, begin jaren 70. Toen hebben wij als BBK. Zijn st heel sterk gemaakt om autotheken op te richten, zodat het werk aangekocht door de BKR ook zou gaan circuleren. En ook onder de bevolking waar het thuis hoort. Museumdirecteur Hans Walgenbach was directeur van het Centrum Beeldende Kunst in Rotterdam. En voorzitter van de commissie die de kunst aankocht. Het werk wat aangekocht werd, dat is eigenlijk vanaf de jaren 70... heeft dat in Rotterdam althans gelijk een publieksfunctie gekregen. Want het werd opgenomen in de kunstuitleding. En uh, nou, dat werd op grote schaal werd dat uitgeleend aan particulieren, maar ook veel aan uh, uh, gemeentelijke bedrijven. Dus overal in de stad, als je bij een uh, gemeentelijke dienst binnenkwam, hing daar werk van Rotterdamse beeldende kunstenaars. Dus het was toch ook wel, uh, uh, ja, we waren er toch ook wel uit om het, gewoon het beste werk eruit te halen. En het blijkt ook wel dat er gewoon een flink aantal van die werken uiteindelijk ook naar, uh, bijvoorbeeld naar Museum Boymans gegaan zijn. Met het ophangen van kunst in gemeenten of rijksgebouwen is er nog steeds een probleem, volgens Arjen Kok. Eigenlijk merkte niemand dat het een probleem was. Want die kunstwerken die hingen daar op een school of in een gemeentehuis. En ja, als niemand daar naar omkijkt in de zin van een verantwoordelijke is als collectiebeheerder. dan gaat dat wel goed. Ze worden een keertje verhangen, iemand neemt er eens een keertje mee naar zijn volgende werkkamer. Dat gaat allemaal wel goed. Is daar enige controle nog op? Wat waar hangt? Maar dat, dat was inderdaad, uh, die controle ontbrak volledig. Die was er niet. Uh, en vandaar dat het ook vrijwel onmogelijk was om die collectie te beheren als collectiebeheerder. Wij hadden dan wel contracten en daar stonden, hingen lijsten aan, bruikleencontracten met uh, die instellingen. En er hingen lijsten aan met waar, welke werken ze allemaal in bruikleen hadden. Maar of ze ze nog steeds op dezelfde locatie hadden. Zelfs de adreswijzigingen was lastig om bij te houden. Als een, een school verhuisde, of uh, een, uh, een, een gemeentehuis een nieuw kantoor uh, liet bouwen. Dat, dat waren dingen die je heel moeilijk uh, kon, kon bijhouden. En daar ontbraken gewoon de middelen voor. En dat heeft uh, wel heel veel, uh, denk ik, negatieve gevolgen gehad voor, voor de kunst zelf. Want je, je moet er wel voor zorgen. Zeeland staat vol met beeldhouwwerken van kunstenares Wies de Bles... die zijn opdracht van gemeentes of provincie maakte. Maar een deel van het werk dat zij maakte in het kader van de BKR... is niet meer te bezichtigen. Ja, dat, uh, de, een deel bleef in gemeente Borselen. Uh, een, een deel werd opgeslagen in het fort in Ellewoodsdijk. En daarvan is een deel naar de stort gebracht. De vandels heb je het ook. Ja. Ja, dus er dat was, dat was niet echt een grote betrokkenheid vanuit, uh, vanuit de gemeente om daar nou eens netjes mee om te gaan. Uh, er is ook een deel uh, hebben ze wel, wel geplaatst. En een deel ging natuurlijk uh, naar Den Haag. Maar naar de stort? Ja, dat is vreselijk. Ja, het is weg. Ja. Hoe ben je daar achter gekomen? Die opslagplaats ben, ben ik gaan bezoeken, wat ik me nog van herinner. Hè? Precies weet ik ook niet meer, dat soort ellendige dingen... zet ik vaak gewoon maar lekker in mijn hoofd. Maar um, toen waren er heel veel dingen weg. En toen zei iemand die daar werkte, uh, waar wiens naam ik absoluut niet noem... die zei, ja, dat is naar de stort gebracht. Ja. Dus lekker opgeruimd, zo netjes. Ik dacht in 79 of 80 in ieder geval... Uh... Lang voordat de regeling uh, buiten gebruik werd gesteld in 87... heeft het Rijk gezegd, wij nemen geen werken meer aan. We, gaan ze, we willen ze niet meer hebben. We kopen ze wel, maar we willen ze niet. Ja, ja dus uh, ze werden ingenomen uh, door de gemeente. En we weigerden nog werken van de gemeente over te nemen. Terwijl dat wel de, de deal was, de afspraak. En dat heeft uh, toegeleid van dat... Uh, ik denk dat met name Amsterdam daar een rol in heeft gespeeld. Die heeft gezegd van, jullie moeten het. Want wij, wij kunnen het ook niet kwijt. Dus jullie moeten in je afspraak nakomen en die werken innemen. Maar je kan toch ook niet verwachten dat mensen het nog serieus nemen... als je als gemeente en als Rijk zegt... ja, we kopen het wel, maar alsjeblieft houd het. We willen het niet hebben. Ja, ja nee, dat, dat klopt. Dat is natuurlijk is ook niet overtuigend. En het is ook een halfhartigheid. Waar, waar Als ik er nu op terugkijk, dan denk ik van... Dus die, die, daar, op dat punt eh, wrong het enorm. En dat is, dat is echt, eh, vind ik, een, een, nou, een, een gemiste kans. Ook voor, voor een belangrijk deel als je daarop terugkijkt. Ik vind een goede zaak dat je kunstenaars die goed zijn... ook goede mogelijkheden kan geven om... Eh, ja, te exposeren en te, te, te excelleren in hun vak. Ik denk dat de BKR wat dat betreft... een totaal uit de klauw gegroeide regeling is geweest. En, ah, dat het een open eindregeling was. Dus je had je eigen begroting niet meer uh, onder controle... Nou, ik denk dat ze al veel eerder een stop hadden moeten zetten op de grote aantallen. Dat, dat ze daar eens over hadden moeten denken: van dit, dit, dit lukt niet. B. Of C, ben ik ondertussen al. Um, dat ze hadden moeten bedenken wat ze er eigenlijk mee wilden. Want het werd ingeleverd en het ging naar de gemeentelijke uh, kelders toe. Uh, er werd dus wat opgehangen. Daar hebben ze. Ik denk ook dat als er nu zo'n regeling zou zijn, dat ze daar veel beter over na zouden denken. Het, het, het BKR was natuurlijk ook iets wat. Uh, wat, wat uniek is in de wereld. Ze konden ook niet zeggen, kom, we gaan eens naar Frankrijk toe... en gaan eens kijken hoe ze het daar aanpakken. Het, wat dat betreft is het wel een hele, ja, hele leuke regeling geweest. Nederland is uniek daarin geweest. <tieden> Dan in 1979 komt het bericht dat staatssecretaris Laude Graaf... van Sociale Zaken in het eerste kabinet van Acht... besluit de BKR op te willen heffen. Hoos Blotkamp wordt in de jaren tachtig de ambtenaar... die de BKR moest gaan vervangen met nieuw beleid. Toen dat besluit viel, wist niemand hoe dat uit zou pakken. Want eigenlijk was het zo gepresenteerd van... nou, dat gaat weg, bekijk het maar. Dus de nuances kwamen pas in de, in de jaren daarop. Maar was het dan ook niet zo op dat moment... Nou ja, dat gaat weg. Ja, maar dat, dat was, zo was het in de media gekomen. Maar verder was nog helemaal niet... Uh, eigenlijk stond niet vast hoe dan. Dus je zou kunnen zeggen dat eigenlijk gewoon die, dat hele besluit... eigenlijk prematuur naar buiten kwam. Want het is natuurlijk politiek gezien heel onhandig... om zo'n besluit naar buiten te brengen... als je niet daar nog een, een prettige boodschap bij kan vertellen... Maar goed, ja. Het afschaffen van de BKR gaat niet zomaar zonder een heftige strijd en felle acties. De kunstenaars zijn in die tijd vertegenwoordigd door Henk Reisinga van de BBK. Ja, we hebben toen meerdere bezettingen, ook zeker in Den Haag. We hebben alle, alle musea daar, die hebben wel een beurt gehad, geloof ik. En ook het ministerie van. Sociale zaken en uh, natuurlijk ook met argumenten, en, uh, tv, radio, noem maar op, alles wat, je, wat, wat, wat voor de hand ligt om te gaan doen, om, uh, om aandacht te vragen voor, uh, voor, je, voor je eigen belangen. En uh, zo ontstaan natuurlijk onder die druk ook gesprekken. Kijk, als, ik, uh, als we dat niet hadden gedaan en ik had staatssecretaris uh, de graaf gebeld, uh, ik wil met je praten, dan had hij me immers niet geantwoord. Maar als je roeit in, in de openbare ruimte... Ja, dan is moet hij met goede argumenten komen... om uit te leggen waarom hij niet wil praten. Minister van Cultuur Elko Brinkman van het kabinet Lubbers... mengt zich in 1982 in de strijd. Ik ben ook wel eens een paar keer naar zo'n zo zo bijeenkomst geweest... Van de, van de commissies uit de BKR die dat moesten beoordelen... En, nou ja, dat was dan niet helemaal anoniem, maar toch redelijk anoniem. En dan zag je ook wel dat er toch eerder een redenering was... die meneer of mevrouw heeft nog geld nodig... dan dat er nou echt een kunstzinnig oordeel werd uh, geveld. En dat sneed me wel door de ziel. Ik bedoel, het gaat er niet om dat mijn smaak van mooi of lelijk uh, overheersend zou moeten zijn. Maar... Dus u had eigenlijk ook twijfels over de kwaliteit? Uh, uh, uh, niet in algemene zin, maar uh, je zag wel dat de waardering van het publiek, de belangstelling van het publiek zeer te wensen overliet. Er kwam ook andere kritiek toen ik op een gegeven moment zei: laat dan een deel van die werken geschonken worden aan uh, uh, uh, uh, gemeenschappelijke uh, instellingen, als ziekenhuizen, bejaarden, noem maar op. Dan ziet tenminste nog eens iemand. Ja, nee, maar dat kon niet. Dat moest wel van de gemeenschap blijven en van, van, van, van de staat. Waarop ik zei: ja, dan kom je in een depot in, in Rijswijk dat misschien gaat tochten en lekken. Uh, dat lijkt me ook niet een fantastische toekomst. Dus er was een merkwaardig soort beslotenheid in het geheel. Beslotenheid? Wat bedoelt u daar beslotenheid daarmee? in de zin van, het is mijn werk, mijn, mijn kunstwerk... En als dan niemand daar belangstelling uh, voor heeft... Nou, dan moet de staat gewoon dat, dat, dat subsidiëren zorgen... dat het beschermd blijft, intact uh, blijft. En, en ik, ik krijg dan inkomen en dan, uh, ja, dan laten we dat kunstwerk maar even wachten... totdat in de toekomst zal blijken dat het wel degelijk een Van uh, blijkt te zijn. En ja, die gedachtesprong heb ik nooit willen maken. De belangrijkste oorzaak dat dit besluit werd genomen, dat was... A. Het is een, eigenlijk uh, een vreemdkerper in de sociale regelingen. Het hoort er niet in thuis. Want verder zijn sociale regelingen gericht op mensen... die in een situatie raken waar ze niet zelf voor hebben gekozen. Maar voor kunstenaarschap kies je zelf. En het andere was dat, ja, dat, dat open-end karakter. Maar goed, dat, dat hoort daarbij... En... Er, was, er, er was een soort stemming van dat er ook misbruik van werd gemaakt. Een, een van soort... elke sociale regeling wordt misbruik gemaakt. Dat zal zeker voorgekomen zijn in de BKR. Maar dat is nooit, heeft nooit voorgezeten als reden om hem op te heffen. Zoals ze ook de WW niet opheffen omdat er wel eens misbruik wordt gemaakt. Dat was gewoon niet aan de orde. Het, en, en de andere was ook dat eigenlijk als je dat voor de beeldende kunst doet... Waarom dan niet voor de andere sectoren? Waarom niet voor de muzici? Waarom niet voor de toneelspelers? He, het, ook dat aspect zat er een beetje aan. Van Dit hangt heel vreemd scheef. Oud-minister van Sociale Zaken, Jaap Boersma... die de BKR begin jaren zeventig nog weet te redden... blijft zich betrokken voelen wanneer het besluit valt de BKR af te schaffen. Je kunt veranderen en hopelijk verbeteren, maar niet ten koste van. En ja, in de tijd van Brinkbaan ging het pas, boom, weg, wegregeling. Nee, dat is geen leuke tijd om aan terug te denken. Nou, door dit gesprek er weer mee geconfronteerd wordt... dat was een nare tijd, een hele nare tijd. Dat je machteloos van de zijkant moest toekijken... dat er met veel machtsvertoon... Iets wat er al zoveel jaren was, kapot werd gemaakt. Zonder dat er iets fatsoenlijks voor terugkwam. En uh, ja, vooral als je die mensen dan kent, veel, ja, dan zie je ze voor je. Dan zeg je dat, dat zijn hele serieuze, ernstige met hun beroep bezig zijnde kunstenaars. Ze uh, hebben recht op een apart plekje, kunstenaars. Dat is een hele aparte groep in de maatschappij, in de samenleving, die een bijzondere kleur geven, in ieder geval kunnen geven aan die samenleving. En uh, ja, dan mag je ze ook met een bijzonder edaar behandelen. Je hoeft ze niet te, te bevoorrechten op allerlei mogelijke manieren, maar ik vind dus wel, dat vond ik toen, kunstenaars hebben recht op een speciale aandacht. Intussen moet Hoos Blotkamp kunstbeleid ontwikkelen zonder noemenswaardig budget. Mijn afdeling had toen maar een, eigenlijk een heel klein budget. Wat ook veroorzaakt was door het feit dat eigenlijk de bulk van het geld aan beeldende kunst bij sociale zaken werd uitgegeven. Dus mijn redenering was toen van ja, je kunt hem opheffen. Daar is veel voor te zeggen, er is ook veel tegen te zeggen. Maar je kunt het niet zomaar doen. Dus toen heb ik voorgesteld om wat er toen aan geld in de BKR omging bij sociale zaken over te hevelen naar afdeling beeldende kunst. Waarna het geen open end meer zou zijn. Vast budget. En uh, ik vond het echt heel fantastisch dat zowel Brinkman als de Graaf dat idee helemaal hebben omarmd. En dan hebben ze, ja dat is een goed plan, daar gaan we op werken. En al dus is geschied. Minister Brinkman ziet afschaffing van de BKR als een kans om zijn eigen visie te drukken op kunstbeleid. Hij heeft ook argumenten om de BKR weg te halen bij sociale zaken. Bijstand is opgezet als een individuele inkomensondersteuning voor iemand die niet of tijdelijk eh, niet in zijn eigen onderhoud kan voorzien. En geleidelijk aan zei sociale zaken, ja maar eens even, ik ga niet specifiek voor een bepaalde beroepsgroep iets eh, doen. Want dan kan ik het ook voor verpleegkundigen of voor loodgieters eh, doen. Dat... Die vergelijking kwam altijd heel pijnlijk over bij kunstenaars. Dat snap ik ook wel, omdat kunstenaars zichzelf... net iets belangrijker vinden dan andere mensen. En ik houd van kunstenaars, maar heb ook echt heel intensief gesproken... toen met de vertegenwoordigers van de bellende kunstenaars... en vrienden in mijn eigen kring, eh, om te zeggen... ja, maar je, je kunt jezelf niet, niet boven eh, andere mensen plaatsen... in, in termen van, uh, van belang. Wat je wel kunt doen, is je beter voorbereiden. En daar willen we je bij helpen om in de, in de markt... Nou ja, een positie te verwerven. Het viel mij ook op in bezoek aan de academies. Dat dat eigenlijk niet echt een onderdeel uitmaakte van de, van de kunstopleiding. Dus je leerde goed schilderen, beeldhouden en dergelijke. Maar, maar het idee dat je ja, ook, ook een deel van je tijd zou moeten besteden... aan nou ja, het verwerven van, van, van eigen inkomsten... Dat, dat, dat was een beetje onderontwikkeld. Henk Reisinga en Brinkman treffen elkaar regelmatig... gedurende de jaren dat er wordt gevochten om het behoud van de BKR. Het was zodanig um, um, aanwezig uh, in de BBK, ook, dus de beeldende kunstenaars ook, dat um, ik daar regelmatig met Brinkman uh, in gesprek was. En uh, er was ook eens een keer: uh, hadden we het Vergochtmuseum bezet? Toen uh, nou, zaten we nog in, uh, in het stedelijk en ook in het Rijks. En toen kwam de Franse president op bezoek. En uh, die zou in het Vergochtmuseum uh, gaan, uh, gaan bezoeken. En daar hebben we een stokje voor gestoken. Zeggen van, nou in deze omstandigheden. Mooi weerspelen met verkocht, die nooit één werk heeft verkocht tijdens zijn leven. En wij zitten daar onze belangen te verdedigen en de beide musea. En dan komt de Franse president. Mooi niet. Toen hebben we dus uh, dat, uh, dat bezet. En dat is toen ook niet doorgegaan. Maar toen zat ik in de Tweede Kamer. En toen kreeg ik een brief van de bode: van uh, Brinkman. Van wil je even, uh, even apart komen in de koffiekamer. om hierover te, over te praten? Hoe gaan we hiermee om? Hoe gaat zo'n gesprek dan? Nou, niet amicaal. Niet amicaal. Maar wel zakelijk en met respect voor wederzijdse posities. Dat wel. Dus Het is toch de minister die aanspreekt. Maar hij spreekt mij ook aan als belangenbehartiger. En, uh, Wat maar... kunnen we eraan doen, uh, meneer Reising? om te zorgen dat, uh, dat jullie ja. vertrekken uit dat Van Gogh museum. Ja. ja. En ik zei, nou, daar kunnen we niks aan doen. De, de BKR in stand houden? Ja, dergelijke. Ik zeg van, ik ben niet de baas over de beelden kunstenaars. Die zijn hun eigen baas. En die trekken hun eigen plan. En ik kan niet zeggen van, jongens, houdt het mee op. Van, ze hebben goede reden om dit te doen. Dus ja, helaas, uh, ik, uh, ik sta machteloos. Ja, het enige is wat, je, wat je kan doen is ervoor zorgen dat het bezoek niet doorgaat. Voor Brinkman is het duidelijk dat de kwaliteit van de kunst voorop moet staan. Het waren niet allemaal Rembrandts en, uh, en Van Goghs. Uh, later is de overheid daar wat bijgekomen. Die heeft in zekere zin dat selecteren als het ware uh, laten wegschuiven. Uh, er werden nog wat prijzen zo nu en dan uh, gegeven. Maar, maar een echte selectie die werd overgelaten aan de, aan de academisch. Maar die kwamen niet helemaal meer aan uh, tot hun recht... omdat er daarnaast sowieso een inkomensstroom uh, was... die bovendien voor de beeldende kunst veel en veel gunstiger was... dan voor de dans of de muziek of andere kunstuitingen. Uh, dus uh, mijn stelling is dus dat je uh, best kunt zeggen... nou ja, pas over 10, 20, 30 jaar of een eeuw blijkt dat ik van hoog was... maar dan moet je toch wel heel veel engelengeduld kunnen opbrengen als maatschappij. En dat mag je de, ja, de, de toenmalige machthebbers uh, verwijten... Maar die werden wel gesteund in hun opvattingen door, door mensen uit het veld. Er zijn allerlei kunstcommissies toen geweest... die ook zeiden, nou minister, hier en dan misschien een ontsje minder... maar het, basaal hebt u wel gelijk dat er iets meer geselecteerd mag worden. In 1983 was het duidelijk, dit is een verloren zaak. De afgelopen de zaak bestaat nog drie jaar... en we kunnen niet meer tegenhouden. Nee. En een historische vergissing... Wat heeft het voor mensen betekend? Dramatisch. Dramatisch. Het was in die periode... en dat is... erg om te zeggen... heb ik... zeker drie zelfmoorden meegemaakt. En die waren... je moet ook voorstellen... dat dankzij die BKR... en dankzij ook... bijna zou je kunnen zeggen... de plicht om die BKR aan te vragen ontstond de mogelijkheid om een huis te kopen met een hypotheek. Of een atelierwoning te betrekken, ook hier in Amsterdam. Die mogelijkheid bestond dankzij die BKR. De BKR weg, je huis weg. Of je atelierwoning uitgezet worden, omdat je huur niet meer betaald kon worden. Dat is natuurlijk... Dramatisch. En heeft ook tot dramatische gevolgen geleid. Toen was er zeker een situatie waardoor een hele hoop kunstenaars in grote problemen zijn geraakt. Er was voor hun geen vrije markt ontwikkeld. Het beste van hun werk was verdwenen via de BKR-inname enzovoort. Daar konden ze ook niet meer over beschikken. Zeker niet in commerciële zin. Je kon nog wel eens een werkje lenen voor een tentoonstelling... maar dan moet ze weer, weer teruggebracht worden. En daar bleef het dan bij. Dus toen is er inderdaad een grote, grote negatieve situatie ontstaan... die is tot, tot de dag van vandaag niet opgelost. Het is echt zo erg dat nog niet zo lang geleden was er een, een, een discussie, geloof ik... een, een andere bijeenkomst in het geval. En daar zou... Brinkman voor uitgenodigd worden. Er is een groot protest ontstaan... bij de beeldenkundige, mijn generatie althans. Van, dat mag helemaal niet, die man. Die hoort daar niet. Van, die heeft ook de BKR om zeep geholpen. En dat is ook zo. Van, de, de staatssecretaris De Kraat stond niet alleen. Hij werd gesteund... En gemotiveerd door Brinkman, die een eigen ambitie had als minister van Kunst en Cultuur. Die wilde kunstbeleid maken, maar hij had geen geld. En toen is 80 miljoen van de BKR-budgetten naar CRM gegaan. En toen kon hij mooi weer meespelen, want dan was hij minister van Cultuur. En hij had ineens miljoenen te besteden, zonder nog precies te weten hoe en waaraan. In mijn eigen kringen ben ik er nooit op aangevallen. En eigenlijk uh, ook met de kunstenaarsverenigingen... de gesprekken die ik met ze had... heb ik niet ervaren dat ze die gesprekken vijandig voerden. Eerder constructief. Uh, zij wisten ook wel dat het besluit niet teruggedraaid zou worden. Dus ging het erom om dat beleid behoorlijk vorm te geven. En uh, het is ook wel zo dat ik had zelf niet een conflict met mijn eigen geest, omdat ik zelf wel vond... dat er iets beters denkbaar was dan de BKR. He, dus ik was zelf niet een rabiate voorstander van de BKR. Ik vond er eigenlijk meer tegen dan voor. In verband met... Het belangrijkste misschien, waardoor ik niet voor de BKR was... was dat ik het een disgrace vond voor de kunst... om zo in de, in de krochten van allerlei gebouwen te verdwijnen. Echt een hele grote ruimte. Met allemaal van die stalen buizen aan het plafond. Overal. Ja, Stellages. Met, stelages, dat met zijn dozen. De dozen. En even kleine doosjes. En grote doosjes. Wordt dan een willekeurig doosje opentrekken? Want ik weet niet of dit een bkr doos is. Wat okay. Kijk, het is dus... Het wordt opgeborgen naar, naar discipline. Uh, of het papierwerk is, of dat het kleden zijn, dat het keramiek is. En daar staan aankopen, schenkingen en legaten en BKR-werk door elkaar. Dus wij kunnen aan de hand van inventarisnummers zien... of het een uh, werk is wat via de BKR is binnengekomen. Wat is dit? Het? het is geen bokeuil hoor. Nou heb ik daar twee mappen gezien waar, uh, waar wel wat in ligt. Dus misschien, dat is nou, dat groot werk, maar kunnen we even kijken. We staat dus een nummer op. Ja, zo is het nog in de computer terug te vinden. De depotruimte is genummerd. De ruimte is genummerd. De stelling is genummerd. Maar jullie hebben nu intussen wel genoeg ruimte. Nooit. Kijk, Ja, tot zover de geschiedenis van de BKR. En dat het een actueel verhaal is, blijkt al uit het feit dat de beroepsvereniging Beeldend Kunstenaars. ook nu weer genoodzaakt is om op te komen voor belangen van kunstenaars. Ditmaal vanwege de abrupte, abrupte opheffing van de WWIK. Een vergelijkbare regeling als de BKR destijds. Was. En dat zou per 1 januari gaan gebeuren. De Tweede Kamer had volgens de BBK besloten dat deze wet geëvalueerd zou worden. en dat het resultaat bepalend zou zijn voor de toekomst. Uh, ...van die wet. Het evaluatierapport was positief, maar speelde geen enkele rol meer. En begin jaren 80 overkwam de BKR precies hetzelfde. Ook toen een onderzoek naar het functioneren met positief resultaat uiteindelijk. En ook toen gebeurde er niets mee. De overeenkomsten zijn treffend. U kunt beide programma's over de BKR bestellen door 750 over te maken... naar Giro 444600 van de VPRO in Hilversum... Onder vermelding van BKR. Dus 7,50 naar 444-600 4, van de VPRO. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Een programma van Astrid, Nauta, Matthijs, Denen, Hans, Oling, Noor Michal Citroen, Laura Stek, Jos Palm en Paul van der Graag. Straks na het lange nieuws de perstribune van Max. Met onder meer Ed Nijpels, die als jurylid zal fungeren in een nieuw VPRO-programma premier gezocht. Wij zijn er volgende week weer dan onder meer met een spoor terug over de Jaap-Edebaan. Tot dan en nog een prettige zondag. En daarmee, geachte luisteraars... Laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. Terug in de tijd. Het is 1 maart 1946. Hoe heeft u hem vermoord? Kunt u dat eens vertellen? Een kalme en koelbloedige vrouw. Gewoon eens god en wegwemmen. Luister vanavond naar de documentaire De Bekentenis. Was u zenuwachtig toen u het deed? Nee, dat is heel kalm. Over de moord op ingenieur Felix Schulje vlak na de Tweede Wereldoorlog. En over de bekentenis dit jaar van de dader Ati Visser. Nu 97. Maar later toen ik thuis was, lag ik weer trillen van angst voor de politie. Vanavond 9 uur. De bekentenis in Holland Dok Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De boekhandelaren van Libris houden van boeken.